Begin deze week braken de dijken bij een bassin van een zilvermijn, in het waar de laatste dijk doorbreekt. Automobilisten zijn rustiger gaan rijden sinds de komst van de digitale flitspalen in 2007. Dat zegt de landelijke verkeersofficier Vrijze in het AD. Deze digitale palen staan altijd aan en controleren dus alle auto's, terwijl de oude, analoge palen met een filmrolletje maar een kwart van de tijd werken. De komende jaren komen er steeds meer digitale flitspalen bij.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 Het Pakistanse parlement vindt dat er een einde moet komen aan de Amerikaanse bombardementen met onbemande vliegtuigen. Als de VS niet stopt, wil het parlement geen NAVO-transporten voor Afghanistan meer toestaan in Pakistan. De relatie tussen de twee landen staat onder druk na de Amerikaanse commandoactie, waarbij begin deze maand Bin Laden werd gedood. Het Pakistanse parlement noemt die operatie een inbreuk op de soevereiniteit het weer bewolkt en kans op een bui. Vanmiddag meer zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen buien en iets frisser. Dit was het NOS.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 Zandvoort. Zon, zee, strand. Hey, hey, Zonport, the Wanneer het lekker weer is de nacht. Zak klaar, om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar spaartje, och, en pa, die zegt dat u verkeer. Maar potsel groep zagel, de zit zit in mijn ogen aan de stad.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 aan de of stop je heen? Ja, sprong. Ja. ja, ging je over de brug. Ja. ja, ja. En toen richting Zandvoort. En dan had je natuurlijk een aantal stopplaatsen. De Bentveld. Ja. Ja. ja, En ook hier op de, op de Korselorenstraat natuurlijk ook. Ja, en staat en zelfs ook in nog... Bentveld. Er is een pad tussen de Zandvoortselaan en de wijk die erachter ligt. En er staan nog twee uh, tramrails uh, als paaltje voor dat voetpad. Oh, dan moet ik er toch, als ik er naartoe fiets, eens ja. naar gaan kijken. Ja.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 Vermeten blik op wielen, hang of zit je, kielen, kielen langs de amstel.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 Ga op zee in het gemeentelijk op wielen. Hang of zit je? Kille kille langs de Amstel, Overijssel. Blik op wielen, hang op zitje, kiele, kile langs de amste voor vijf. Gaan we gaan weer eventjes verder met het, uh, met het interview. En nog even een klein stapje terug naar het verleden. Um, ik ken alleen de blauwe trim, maar vanuit uh, de research die wij toen hebben gedaan voor uh, de special van de Klink, meen ik mij voor de geest halen dat er ook nog andere soorten trams waren. Uh, een kikker uh, en, en, en nog een aantal van dat soort dingen. Kun je daar iets meer over vertellen? Jawel, de kikker is gewoon de bijnaam. Dat was een meteorologie die was in België gemaakt.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 Ja, want de tramsie zijn inderdaad luxe... Ja, zeker de boetepester. Ja, echt een heel mooi object als ik dat zo mag aanhalen. Oké, okay. dan, dan maken we toch nog een heel klein stukje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 om de bocht bij het postkantoor stonden dat is dus ongeveer waar, waar nu de zaak van Jupiter is ja. die stonden dan niet meer in de schapenhoeken. die stonden dan eh, nou ja, op de tram, oh, tramstraat ja. eh, zelfs schapen in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 En? Zelfs het Goudsteegelmuseum zou het graag willen hebben. Heb je dat zomaar gekregen? Of uh, liep uh, nee, je er tegenaan? daar uh, moesten we 75 gulden voor betalen. Als het een stuk uitkwam moesten we uh, ook 75 gulden kwijt. Dus het was eigenlijk voor niks, maar het is er heel uitgekomen. En wanneer was dat? 1982 zoiets, toen ik oh, ons okay. een beetje overging naar de, de HEMA. Hey, is het een groot tableau? Uh... Uh, well, een, een, 80 centimeter bij een meter hoog, ja. ja. Dat is behoorlijk hoog.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 Maar er zitten in die oude tram zoveel tirantijntjes. Daar moest je al drie keer meester Timmerman zijn om eh, dat goed voor elkaar te krijgen. Toen hebben we contact gezocht met de Rietveld Academie in Leiden. En daar eh, waren een paar dames die moesten gezel meubelmaker worden. En die hebben dus de tirantijntjes van die bijwagen helemaal gemaakt. En zijn dus op de bijwagen, de bi 2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 Ik zag Mary op de tram, ze had nog dezelfde harde stem. Met zeven kinderen stond ze klem.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 Als ik niet begonnen had, dan had die eh, opzichter van Monumentenzorg waarschijnlijk een andere vrijwilligersklus gezocht. Tuurlijk. En eh, alles ligt vast, dus dat is eh, verdraaid jammer. En dan voor andere subsidiegevers eh, is dus de regeling dat het museum eh, op één dag na zes dagen per week open moet zijn. Daar, daar kan ik absoluut niet aan voldoen. Nee. En dat is aan de andere kant jammer. Dus ja, we moeten het op andere manieren zien op te lossen.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 En uh, ik had een vergadering met de Erfgoed in het provinciehuis... met uh, de gedeputeerde meneer Bond uit Dam. En ik zei dus over subsidie. zegt nou, hij zegt, het is crisis en het, uh, het, is, het geld is veel te duur. Dus ja, ik kan me best voorstellen. Maar wat gebeurt dus er? Ze geven wel kapitaal uit... aan een uh, opstrand voor een kantine voor de zeilvereniging. Toen zei ik, als je dat doet, kan je het museum ook eens een keer wat geven. Ja, zegt hij, maar wij willen dus de zelfsport promoten bij de jongens. Ik zei, nou, dat is flauwekul... Cool.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 Helaas gebeurt dat niet. En krijgen jullie nog wel voldoende aanwas voor mensen die uh, wil helpen? Nou, het wordt wat moeilijker. Maar ja, het, uh, het, is, het is wel zo natuurlijk. Ja, je moet echt uh, je moet het echt van uh, de medewerkers hun relaties hebben en, en van, van, van mijn eigen relaties. Dat je zegt, ja, eens dus een keer wat uh, proberen te versieren. En zo, zo moet je het eigenlijk weten. Ja, maar jullie zoeken nog steeds mensen om, om mee te komen helpen bij. Ja, te... ook, maar ik had nu eigenlijk over de subsidie. Ja. Uh, die wat bijdragen financieel. Ja. ja. Nee, dat is duidelijk. En uh, ja, je kan wel zeggen, de oude de, de tram enthousiastelingen daar heb ik helaas ervaring mee. Want ze staan niet zo ver van de dood af. Maar uh, ze zijn eigenlijk een beetje te benauwd om een dubbeltje uit te geven. Dat, dat is wel jammer. Want iedereen verwacht dat juist, juist die tramanthousiastelingen, dat die uh, toch wel over de brug komen. Ja. Maar uh, nee, er zijn nog een categorie van categorie van. Ja, ons. maar die hebben natuurlijk de armoede gekend. Dat is waarschijnlijk. Dus, dus ja, dat is ook, dat ook niet, dat is niet zo vreemd, vreemd denk ik. Denk ik.